...de hoofdinspecteur. je Vermoord? Nee, voor zover ik weet leven de resterende burgemeesters nog, maar ik heb drie verzoeken. Ja, drie? Drie. Het eerste is met de namen en gebeurtenplaatsen van de vrouwen van de zes sleutelbewaarders te vertrekken. Oh. En is er haast, Ben? Ja. Tweede vraag, wanneer was de burgemeester van Odino in La Casa? U hebt me verteld dat het in de nacht was van donderdag op vrijdag, maar u was er niet helemaal zeker van. Wilt u dat even laten verifiëren? Wat? Verifiëren, dat is... Ja, naapelijk. ik denk dat goed dat, dat is. Maar u moet duidelijker praten. Hebt u zo'n grote sigaar in uw mond? Nee, niet te als zoals ochtend uw muur Mijn derde verzoek ligt in het verlengen van de tweede. Ik wil graag weten of de burgemeester van Ordino bij zijn bezoek in het gastenregister is ingeschreven. Ja, daar kan ik wel direct op antwoorden. Dat is hij niet. Hij moet een familiebezoek geweest zijn. Ze kwamen wel vaker, hij en zijn vrouw. Mevrouw aubrez en mevrouw Petterie zijn zusters. Zusters? Ja, gewoon zusters, zusters. Was dat het? Uh, ja, dat was het, ja. Oh ja, ja, ja, nog één vraagje. Ja? Is er ook aangifte gedaan van uh, diefstal van een sleutel of uh, van mishandeling misschien? Verwacht u dat dan? Je weet maar nooit, hè. Adieu, patroon! Ja. Hallo, schaduw. Hallo? Hoe kom je aan die landrover? Heb ik gehuurd? Ze hebben me verzekerd dat dit in barre barrenberglandschap het beste vervoermiddel is. Ga je mee, Manon? Graag. Geef me je hand. Zo. <tied> Zo. <tied> uh, uh. Waar gaat de reis naartoe? toe? We gaan naar Spanje. Het dorpje Aseray om precies te zijn. Vlak over de grens. Gaan we dat doen? Manon, daar gaan wij een historisch onderzoek instellen. En een bejaarde schoolmeester zal ons daarbij behulpzaam zijn. Dicht dat dan, Manon. Ik kom er als geleerde. <laughs> Lach niet. En jij bent mijn assistente. Wat een uur. Is er trouwens verder nog nieuws in zaal? Nee, weinig. Misschien heb je interesse voor een foto die ik vanochtend heb gekregen. Hij is gemaakt door de politie. Kijk. Hm? Oh, is dat, uh... Dit is de sterfkamer van de burgemeester Petarie in Ordino. Hij zit nog op zijn stoel. Ja, ja maar hij is wel dood. Op de achtergrond zie je de tuindeuren. En daar weer achter de tuin. Uit die tuin is de moordenaar van meneer Petarie gekomen. Wie heeft dat gezien? Mevrouw Petari. Maar ze schrok zo dat ze zelfs geen behoorlijk signalement kon geven. Toen ze in de kamer kwam, zag ze de man net wegrennen. Een man in een grijs pak met twee benen en twee armen. Dat is ongeveer alles wat ze we weten. Het schot zit in zijn voorhoofd. Prima, Manon. Dat zit in zijn voorhoofd. En dat is merkbaar. Hoogst merkbaar. Maar kom, dan moest er maar eens gaan. Goedemorgen. U bent meneer Marti. Ja. En u? Wij komen van de Academie voor historisch streekonderzoek in Toulouse. Catalonië is ons onderzoekgebied. Ik bedoel, uh, uw namen? Oh, Paul, Paul. Deze dame is Dr. Silvair, die zich speciaal belast met de gebeurtenissen die zich uh, hebben afgespeeld tussen 1840 en 1940. En ikzelf, ik ben professor Bajassieu, meer aangesteld voor de coördinatie van de groepen die bij dit onderzoek betrokken zijn. Juist. Yes. Komt u verder... Ja. Laat u zitten. Dank u. Een glas wijn misschien. Oh, ja. Alsjeblieft, graag. Dit is voltreffelijke bij meneer Martin. Ja, het is prima. En vertelt u nu over uw onderzoek. Wij stellen een onderzoek in naar gebeurtenissen die in de geschiedenisboeken niet voorkomen. ...streetgeschiedenis, als u wilt. Ja, en vandaag is Ansaray aan de beurt. In de hoofdstad heeft men ons aan u U wilt dus weten wat er de laatste eeuw in dit dorp is gebeurd. Ik heb dat 75 jaar gevolgd. Maar om u de waarheid te zeggen, er is niets gebeurd. Niets voor de geschiedenisboeken en niets daarbuiten. Het spijt me dat ik u moet teleurstellen. Kom, kom, kom, mag die? u bent toch te bescheiden dat we jou zijn als, als Sarai in onze streekgeschiedenis van Catalonië zou ontbreken. Maar moet toch wel iets zijn, taalkwesties of zo, misverstanden die aan de gaande? Denkt u wel eens goed na. Ja. ja, wacht eens, in 1911, het moet op 3 of 4 juli geweest zijn, is de eerste auto in ons dorp aangekomen... Ik herinner het me nog omdat hij kort na aankomst geheel uitbrandde. Noteert u dat nog uh, Ja, zeker. En in 1914 hadden twee families een vete over het recht van opstal op een stuk land, waarvan men elkaar het eigendomsrecht betwiste. Ja, ik herinner me dat omdat de man, die door de rechter in het ongelijk werd gesteld, de ander. ...met een hooivork heeft doodgestoken. Interessant. Nadere gegevens moeten dus in de justitie justitiële archieven van uw geld te vinden zijn. Weet u nog meer? Nee, nee, dit is alles. Denkt u nou eens goed na. Wij zijn vooral geïnteresseerd in kerkelijke conflicten... ...arbeidsgeschillen, dierenmishandelingen... ...voortsgerichten, gedwongen huwelijken... ...vroegtijdige bevallingen... ...wat zegt u? ...volksgerichten, gedwongen huwelijken, vroegtijdige bevallingen... ...u brengt me op een idee... Ja, ...het moet geweest zijn op 19 september 1932... ...de maan stond in het eerste kwartier... ...en we hadden een zeer warme zomer gehad... Noteert u vooral dit heel goed, dokter Suze... ...19 september 1932... S'avonds om negen uur kwam een rijtuig in volle vaart de dorp in. Het stopte bij het huis van de dokter. Ja, we hadden hier toen nog een dokter. De laatste, die hier heeft gewoond. Dokter Fanko. Hij is op 3 januari 1936 overleden. Een zeer koude dag, als ik me goed herinner. En het rijtuig? Nou, behalve de koetsier... ...zaten er een man en een vrouw in. De vrouw kermde luid... ...en werd bij de dokter binnengebracht. Volgens mijn moeder... ...moet ze nog geroepen hebben... ...we moeten verder rijden... ...we moeten in Andorra zijn... eer het kind geboren wordt. Maar het is anders gegaan. Wat gebeurde er, meneer Martin? Mijn moeder vertelde de volgende morgen dat het kind nog diezelfde avond in het huis van de dokter geboren was. Het was een te vroege bevalling. De dame had er niet op gerekend. Ze had met haar man een ritje naar oerguil gemaakt. Eh, mag ik aannemen dat dit wel interessant voor u is. Oh ja, zeker, zeer interessant natuurlijk. Maar voor de geschiedschrijving zou het belangrijk zijn de namen te weten. Ach, de namen zijn me ontschoten. De maan stond in het eerste kwartier, dat weet ik nog wel. En we hadden een zeer warme zomer gehad. Maar de namen zijn me ontschoten. Ja, mag niet maar. oh ja, maar wat ja, dat ouder. En, ben je van deze merkwaardige man wat wijzer geworden? Hmm, weinig. Maar dat weinig had ik net nodig, zie je. Kijk, we naderen hier het dorp St. Julia de Loria. Hmm. De naam van de burgemeester hier is Guillaume Brivier, houtverkoper van beroep. Wil ik eens ontmoeten? Is waar? Waarom zou ik bezwaar hebben? ja, die arme Bruno zal hevig naar je thuiskomst vallen, hè. <laughs> En jij zal wel weer eens een keer willen skiën, hè? We zijn hier op de laagste plaats van Andorra. Wie sneeuw wil hebben, moet hoog op. We hebben nog tien dagen. En nou ik in het avontuur betrokken ben, zou ik me er toch niet van los kunnen maken. Of hoeveel dagen schat je het nog? Twee, vandaag en morgen. U wist dus al van mijn activiteiten, meneer Brevier. Ja, ja, ik heb gehoord dat u het onderzoek leidt in de beide moordzaken. Dat is ontzettend die gebeurtenissen. Ik verwachtte dus dat u mij ook wel zou komen opzoeken, meneer Carrier. Waarom? Nou, ik heb de indruk dat u alle burgemeesters in onze staat met een bezoek vereert, of ben ik mis? Twee waren al dood, Voor ik kwam wat dat betreft. Ben ik bij u in elk geval niet te laat gekomen. Denkt u dat de moordenaar ons alle zes onder handen gaat nemen? In ieder geval is er iemand bezig die de kasten open wil hebben. Juist. En daar moet hij sleutels voor hebben. Er heeft hij wel twee keer een moord voor open gehad. Nou vraag ik mij af. Welke belangrijke dingen in die kast zitten? Ook oh, dat weet u dus. Niet. Nee, dat weet ik niet. Dat is vreemd, hè? Ja, ja, dat is inderdaad vreemd. Men heeft u gevraagd een onderzoek in te stellen... zonder u te willen vertellen waar het de daders om te doen is. Hebt u vermoeden? Sterke. Papieren, neem ik aan. Papieren bijvoorbeeld waarop privileges zijn vastgesteld. En andere papieren waarop het recht van asiel is vastgelegd. En wat oude wetten misschien... Hoe is het toch ongeveer? Het zou niet in het belang van het onderzoek zijn als ik het tegensprak. Maar dit staat niet in de toeristische gidsen. De politie gebruikt zelden toeristische gidsen als informatiebronnen. Wat nu die kas betreft, ik heb een lijstje gemaakt van de zaken die iemand zo zou kunnen interesseren dat hij er misdaden voor begaat. En eenzaam bovenaan dat lijstje staan privileges en asiel. Iemand voor wie die privileges gelden... ...zal er geen behoefte aan hebben om in de kast te komen. Die is zeker van zijn zorg. Tenzij de voorwaarden hem niet aanstaat. Ja. Uw theorie is dus dat zich in de kast een stuk bevindt... ...met een zodanig privilege dat iemand er alles voor over heeft... ...om het in handen te krijgen. Veel. Ja, en hebt u al een idee wie dat zou kunnen zijn? Ik heb nog niet alle burgemeesters bezocht. Oh, u zoekt er dus onder de burgemeester? Nee, nee, nee. Andere ingezetenen komen ook in aanmerking. De burgemeesters hebben alleen voor dat ze voor één van de zes sleutels. Geen moeite hoeven te doen. Het blijkt tegen me dat ik mijn sleutel nog steeds heb. Is dat zo? Ja, sinds ik van deze affaire heb gehoord draag ik de sleutel bij me. Maar vergroot dat niet de kans dat men u vermoordt om de sleutel te pakken te krijgen? Aangenomen dat de moordenaar dan zo weet dat ik de sleutel bij me draag... Hè? en ligt dat na twee moorden zo voor de hand? Nee, dat niet. Dus u hebt de sleutel nog wel... Ja, in een portefeuille. Kijk, dat is hem, weer. Ja. Ik hoop dat die past. Past. Mm -hmm. Op het mysterie. Mm, ik had uh, eigenlijk niet gedacht dat we gisteren de hele dag bij burgemeester Brevier zouden blijven hangen. Het was een leerzame dag, man. Weet je nog wat je zei? Wat? Nog twee dagen en de raadselen zijn opgelost. Gisteren was de eerste van die twee, vandaag de tweede. Of krabbel je terug? Nee, nee, het is goed dat je me er even aan herinnert. Het is vandaag de laatste dag. Oh, zeg, schaduw. Ja, nog. Op de eerste avond in Casa heb jij gezegd dat je je eigenlijk in zessen moest delen. Zes schaduwen in de sneeuw. Maar waar blijft die sneeuw nou eigenlijk? Misschien komt die vandaag nog. La Massagna, waar we burgemeester Damois op het ontmoeten... ligt bij het hoogste punt van Andorra. En wat nou die zes schaduwen betreft... vier zijn er al op stap geweest. De Pasta La Casa, Andorra La Vella, Valdino en Sanguria de Loria. Vandaag gaat de vijfde op stap. Naar Damois dus. Weet je al iets over hem? Ja, ja, hij is schoolmeester en leider van een folkloristische dansgroep. Daar geeft hij veel stemmen voor zijn burgemeesterschap al te danken. En morgenavond treedt hij goed weer op. Maar, eh... Uh... Ik betwijfel of onze dansmeester er leiding aan zal geven. U wilt beweren dat u mij eerder hebt gezien? Inderdaad, meneer Dambois. Gisteravond had u het hoogste woord aan de stamtafel in het hotel in Ordino. Ik wist toen nog niet dat u de burgemeester van La Massagna was, maar had ik dat wel geweten, dan zou ik u daar zeker niet hebben verwacht. En waarom niet? Och, u had op bezoek kunnen zijn bij de weduwe Petarie. Of bij de politie in verband met de moord. U bent tenslotte de burgemeester van de naburige provincie. Ja. Wat heeft u daarmee te maken? Ik ben belast met het onderzoek. En komt u bij mij om informatie of is dit een verhoor? Een verhoor? Wat? Een verhoor, laten we zeggen. Een getuigenverhoor. verhoor. Noteert u alles goed nog als u ver? Zeker, hoofdinspecteur. Wanneer hoorde u van de moord, meneer de burgemeester? Mm, Dat is een half uur nadat het gebeurd was. Ze vertelde het in het hotel. Mm -hmm. En u bleef rustig zitten. Dat is verdacht. Dat is mijn zaak. Zo dik waren Petarie en ik niet bevriend, als u dat dan per se wilt weten. Politische Brion, die ik gisteravond nog sprak, beweert het tegendeel. Huh? Ja, hij beweert zelfs dat hij ongeveer een uur voor de moord nog bij de Petarie op op bezoek bent geweest. U kwam er heel vaak. U ziet Brion blijkbaar van vol aan? Inderdaad, meneer de burgemeester, inderdaad. En ik hecht ook veel waarde aan zijn verklaring dat veel omwonenden u naar de Petarie zagen gaan. Hebben ze ook gezien dat ik terugkwam? Ja, een kwartier voor de moord. Ah, ah. nog geen uur later hoorde u dat Petarie vermoord was, maar u bleef rustig zitten. Dat is merkwaardig. Om niet te zeggen, hoogst merkwaardig, meneer de burgemeester. U denkt maar wat u wilt. Mag ik zo vrij zijn te vragen waar u uw sleutel van de kast in het Casa de la Val bewaart? U woont hier niet, u bent hier niet geboren. Het past mij niet om aan u te zeggen waar de mij toevertrouwde sleutel is. Bij de sleutelmaker misschien? Wat? U bent die middag ook bij de sleutelmaker geweest. Nee, daar ben ik niet geweest. Brion is een grote fantast. Ik heb lach aan jullie getuigenverklaringen. Er zijn helemaal geen getuigenverklaringen. Maar bij de sleutelmaker lag wel een heel bijzondere sleutel. Een van de zes sleutels van de kast. En er lag ook een briefje bij. Kijk u maar, dit briefje. Met een adres erop. Louis d'Ambois, dat had u toch niet, hè? Mm. Avincu d'Anglotaire, veertien, dat is toch hier, hè? Mm. <laughs> Dan ziet u dat ik niets te verbergen heb. Mijn adres lag er open en bloot bij. Vindt u het onder deze omstandigheden zo vreemd dat ik een duplicaat had maken? <laughs> dat is van het duplicaat, zal wel niet zo komen. <laughs> Want ik heb de sleutel meegenomen. Heeft de sleutel sleutelmaker je dat nog niet verteld? Kijk uit, schaduw, achter je. Ja, de ja, ja, ja, ik weet wel wie dat is. Laat maar, Pierre, laat maar. Een pistool? Dan het een pistool. Kan blijven maar niets doen. Ze hebben wel vaker met een pistool naar me gewezen als argument dat ik kort schoten. Ik leef nog steeds. Wat, uh, wat is een baas? Je weet waar het andere pistool ligt. Vraag, Griedop! op. haal het eruit en hou jij die dame onder schot. Wat een slotte vertoning. Ik, uh, ik heb een baas. Eigenlijk heb je het stom gespeeld, meneer de burgemeester. Je had ons vriendelijk moeten ontvangen en iets te drinken geven. Iets, met iets erin, begrijp je wel. Dan nou, had je van ons geen last meer gehad. Wij hebben ook nog andere middelen. Zo, een bedwelmend doekje bijvoorbeeld. Jij bemoeit je te veel met dingen... waarmee alleen wij hier in Andorra te maken hebben. Er is hier een actiegroep die niets meer met Frankrijk en Spanje van doen wil hebben... ...en voor een onafhankelijk Andorra vecht. En om dat te bereiken, de een na de ander uit de weg ruimt. Met die moorden, onthoud dat goed, vader... ...heb ik niks te maken. Nou, niks. Maar van de andere dingen weet jij te veel af. En daarom moet jij een poosje verdwijnen. Jij en die mooie secretaresse van zo, je. Zo, en waar gaan we dan wel naartoe? Ja, pas op, ze wil er, hoor. Zo. Die, eh... ...die zeggen niks meer, baas. Zes schaduwen in de sneeuw. Dit was deel 3 van een detective serie naar een boek van Havank Terpstra. Personen. Schaduw Jan Borkes, Manon Joke Hagelen, Brion, politiechef van Andorra, Wim Kauwenhoven, Meester Marti, Kommer Klein, Guillaume Brevier, Erik Plooyer, Louis Damba, Dick Scheffer, een jonge man, Olaf Wijnands. Regie, Ab van Eyck.